Tijdens een routinecontrole ging een explosieve alarm af. Dat gebeurde toen beveiligers een laptop controleerden. De eigenaar van de computer sloeg naar de vondst op de vlucht. Hij rende een vertrekhal in, die werd afgesloten en doorzocht. Alle passagiers in de terminal werden opnieuw grondig gecontroleerd, maar de man werd niet gevonden. Of het echt om explosieven gaat, moet nog nader worden onderzocht. Tientallen vluchten liepen door het bomalarm vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is de terminal op het vliegveld in München weer vrijgegeven. De benoeming van Nelly Kroes tot eurocommissaris Digitale Agenda is zo goed als rond. De fractiewoordvoerders van het Europees Parlement hebben geen bezwaren meer. Eerder vandaag hadden de Christen-Democraten nog grote twijfels. Kroes zou te oud zijn voor de toekomstgerichte portefeuille van internet-aangelegenheden. Ze zou beter op haar plaats zijn op de Post Economische en Monetaire Zaken. Maar uiteindelijk staakten de Christen-Democraten hun verzet. Kroes moest twee keer op gesprek komen voordat de fractiewoordvoerders overtuigd waren van haar kwaliteiten. Haar benoeming wordt definitief als het Europees Parlement instemt met de samenstelling van de hele Europese Commissie. De stemming is op 9 februari. De Nederlandse film Oorlogswinter staat op de shortlist voor een Oscar. Hij maakt kans op een Academy Award in de categorie niet-Engelstalige film. Voor die categorie waren aanvankelijk 65 films in de race. Na een stemming zijn het er nog 9, waaronder dus Oorlogswinter, die in het Engels Winter in Wartime heet. De film van Martin Koolhoven is nog niet officieel genomineerd. Een jury gaat de films nu nog eens beoordelen, waarna er 5 films overblijven. Welke van die films de Oscar wint, wordt bekend op 7 maart. Grote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 Oh, <laughs> yeah.